dat het zelf 5,8 miljard euro kan meebetalen aan het reddingsplan. Als dat niet lukt, draait de Europese Centrale Bank de geldkraan dicht. Als er vandaag een akkoord wordt gesloten... moet het parlement van Cyprus er vanavond nog over stemmen. De Koerdische beweging PKK heeft officieel een wapenstilstand afgekondigd. In een videoboodschap zei een veldcommandant dat de PKK de wapens neerlegt... De strijders zijn het eens met de oproep van hun gevangen PKK-leider Öcalan. Die kwam drie dagen geleden met een historische oproep om de gewapende strijd tegen Turkije te beëindigen. Koen Peters krijgt de Edu prijs voor zijn roman Duizend Heuvels over Rwanda. De literatuurprijs is bedoeld voor kunstenaars die een bijdrage leveren aan de multiculturele samenleving. Volgens de jury verleidt Peters de lezer tegen wil en dank tot betrokkenheid. Hij krijgt een kunstwerk en een geldprijs van 2500 euro. De andere genomineerden waren Ed van Tijn en Tommy Wieringa. Bondscoach Van Gaal heeft Adam Maher opgeroepen als vervanger... voor aanvoerder Wesley Sneijder... die mist dinsdagavond het WK-kwalificatieduel van Nederland tegen Roemenië. Sneijder is niet op tijd hersteld van de liesblessure... die hij opliep in de wedstrijd tegen Estland.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 De wereld van Filemon. Het tweede uur van de wereld van Filemon. We gaan weer een prachtige wereldreis maken. We gaan van Australië naar Bali. Dat uh, is natuurlijk uh, in Indonesië. Uh, we gaan naar Curaçao. Net waren we al op Sint Maarten. Maar nu gaan we een ander Caribisch eiland bezoeken. Uh, en naar Argentinië. Daar eindigt onze wereldreis. Uh, we gaan het hebben over parkeren. Dit uh, naar aanleiding van het nieuws dat je binnenkort in Amsterdam alleen nog maar digitaal kan parkeren, digitaal kan betalen voor je parkeerkaartje. Uh, en we gaan het hebben over gouden tijden, zwarte bladzijden. Dat is het thema van de Boekenweek. En ik wil wel weten, wat zijn de zwarte bladzijden van onze correspondenten? En we gaan het hebben over bier. Want uh, ik zit hier al een tijdje met Chinees bier. We behandelen elke uitzending een drankje. Dat doen we in de... Villemonds Zuibservice. Precies in de zuipservice. En uh, nu is het in het begin van de uitzending hier al misgegaan met het bier. Want ik heb het uh, flesje laten vallen en dat is hier over de apparatuur gevlogen. Het is een wonder dat alles het uh, nog doet. Even kijken, hier is het biertje. En een petit. Goeienacht nogmaals. Hi, Jij zit in uh, China. Uh, ik heb hier ja. een, een flesje, en ik spreek het waarschijnlijk helemaal verkeerd uit... een flesje Tsingtao. Ja, nou, dat is nog niet zo gek. Qingdao, ja. O, Qingdao. En dat is uh, Chinees ja. bier. En ik heb uh, al eigenlijk uh, één flesje op. Ik zit nu aan mijn tweede flesje. Uh, uh, ik vind het wel lekker. Ja, nou, ik, ik ben zelf uh, geen grote, grote bierdrinker. Maar het is inderdaad heel... Dat, dat kan de, Qingdao, dat is heel prima. Het is heel... Ik vind het wel licht en, en, en een beetje zoetig. Uh, ja. ja, het heeft, iets, uh, het heeft inderdaad iets zoetigs. En ja. Het is, het is uh, wat, wat milder, wat, wat eigenlijk wat toegankelijker dan het bier wat wij in Nederland ja. uh, vooral veel drinken. Inderdaad. Ja, inderdaad, dus ik kan ja. Me voor, het lijkt ook een beetje op uh, dat Mexicaanse bier, Desperado. Ja, en de, juist ja, dat, want dat, als er dan bier uh, gedronken moet worden, want er is niks anders, dan kan ik inderdaad, dat is het Desperado en Corona, en ja. zo, dat, dat kan ik er allemaal wel drinken en Kingdaud. En dus. Daar lijkt ook een beetje op, je zou er best een limoentje in kunnen doen. Nou, doe eens gek. Probeer het. Ja, ik zit hier in een Radio 1-gebouw. En oh, okay, uh, wij mogen wel okay. blij zijn als we ergens een theezakje kunnen vinden. Dus uh, limoen, <laughs> dat gaan we, hier echt niet, uh, gaan we hier echt niet vinden. Ik heb gelukkig okay, dat nee, Kat Kat Katelijn altijd uh, keurig lekker flesjes meeneemt. Maar dat is dan ook alles hier. Hé, hey, uh, Ellen Petit, ontzettend oh. bedankt. Uh, dan hebben wij weer bedankt. ons uh, drankje uh, behandeld. Alle uh, drankjes. Ja, jij ook proost. Wat ga jij nu drinken? <laughs> Ik uh, kopje koffie, acht uur s ochtend. Dus uh, oh, ja. koop ja. maar eerst, denk ik. Ja. Nee, thee, groene thee. Nog ja. geen twaalf uur geweest. Hé, hey, uh, nou. Ellen Petit, ik spreek je snel weer. Leuk dat je er weer bij was. Ja, tot snel. Alle drankjes komen te staan op wereldvanfilemon.bnn.nl En daar zijn ook foto's van onze correspondenten te zien. Dus dat is wel leuk als je denkt van, nou, die heeft een hele leuke stem. Dus kijk wat van hoofd daarbij hoort. Uh, dan kan je dat uh, op onze website zien. Bijvoorbeeld het hoofd van Ellen Petit. Dat is een ontzettend leuke, mooie vrouw uit China. Even een kort rondje langs de correspondenten van dit uur. Sophie Schreuder in Australië. Goeienacht. Uh, hoi. Hoi, hallo. Ik een hier in... met je verjaardag. Ja, dankjewel. <laughs> dankjewel. Uh, jij bent nieuw in het programma. Wat, uh, leuk ja, dat je meedoet. Wat doe jij in Australië? Uh, nou, op het moment niks. Dat uh, oh, was heerlijk. Het van Sydney naar. Uh, ja, het is echt hartstikke relaxed hier. We zijn van Sydney naar de bush in Queensland verhuisd. En, uh, dus ik ben nog naar een baan aan het zoeken. Iemand... dan dus, doen we sowieso niks. Nee, nee, nee, heel verstandig. Maar ben jij iemand die van het uh, platteland komt? Of ben je een stadsmeisje? Nee, ik ben wel meer van de stad. Maar ik vind het wel echt uh, onwijs leuk. Want het is heel klein en iedereen kent elkaar. En het is heel leuk om dat verschil ook te zien tussen Sydney en uh, Calliope, waar we nu wonen. Ja. Uh, ja, iedereen is super vriendelijk en uh, het leven is hier echt heel makkelijk ook. Maar ben je niet bang voor saaiheid? Want ja, in het begin is zo'n dorp natuurlijk altijd leuk, maar op een gegeven moment wordt het steeds kleiner. Qua nee, nee, dat is echt helemaal niet saai. Uh, mijn vriendje die rug biedt hier. Oh ja. Uh, dus we hebben genoeg uh, feestjes en, uh, en dingen hier. Gelukkig. Uh, dus nee, saai is het niet. En wat voor soort baan zoek je? Nou, ik ben psycholoog, dus ik hoop wat in de psychologie te vinden. Ja, en is, zijn de banen daarvoor te oprapen of is het lastig? Uh, nou, het is wel redelijk uh, makkelijk. Uh, maar je moet wel mensen kennen. Dus ik heb gewoon uh, random mensen opgezocht in een gouden gids. En ik ben een beetje rond gaan bellen. En uh, ik heb al hier en daar een gesprek gehad. Dus hopelijk uh, kan ik binnenkort ergens aan de slag. Ja, nou, Dat klinkt allemaal hartstikke positief. En vooral dat niks doen. Dat spreekt mij op het moment wel aan. Uh, maar zo meteen gaat ja. het hebben over de zwarte bladzijde van jouw bestaan in Australië. Ik ben benieuwd uh, hoe die eruit zien. Dus uh, blijf hangen, dan spreek ik je zo meteen. Ja, dankjewel. Marcella Bos in Indonesië op Bali. Jij Hallo, hebt uh, ontzettend iemand. goed. Gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. Hey, je hebt uh, <laughs> goed nieuws dat ik jarig ben, maar jij hebt ook goed nieuws vernomen, toch? Um... Ja, ja verschillend, verschillend goed nieuws. Maar ik denk dat je bedoelt mijn, mijn contractverlenging. Ja. Of uh, daar, ik denk dat je dat bedoelt. Ja, ik, uh, ik blijf nog een jaar, sowieso. Oh, wat geweldig. Dus, uh, dus dat is goed nieuws. En wat is het andere goede nieuws uh, dan? Ik, uh, ik heb een, uh, een, uh, een Honda Scoopy. Ik oh. heb uh, voor het eerst een keer gewoon een scooter. <laughs> dus ik, uh, Want je dacht, ik kan nog een wat, uh, jaar blijven, dan wil ik wel een scooter. Ja, precies. Want ik heb nu een fiets. En dat is niet altijd even praktisch. Nee, dan blijf en, je wel uh, lekker slank van. Dus, uh, wat zeg je? Dan blijf, blijf je wel lekker slank door. Ja, precies. Ja, dat was ook een beetje het idee erachter. oké oh, oké. Okay. <laughs> maar je denkt, ik word zo doen. Ik uh, ga maar we, we weer een scooter ja. uh, rijden. Nou, valt wel mee. Want uh, als je het toch hebt over, uh, toevallig net over biertjes... dan uh, ben ik in het weekend nog wel gewoon biertjes aan het drinken, hoor. Dus uh, oh, dat valt mee. Ja, nou, uh, ontzettend gefeliciteerd met je contractverlenging. En, en ik spreek je zo meteen over parkeren op Bali. Ik ben benieuwd hoe dat gaat en uh, of, of dat überhaupt een, uh, een issue is. En over de zwarte bladzijde ja. van jouw bestaan daar. Blijf hangen. Ja, oké, okay, tot zo. Tot zo. Egon Sibrandi op Curaçao. Goedenavond. Hé, hey, ik hoorde dat jij een hele goede mu muzieksuggestie hebt. Eerst even van mij ook natuurlijk gefeliciteerd. Ja, dankjewel, dankjewel. 34 alweer. <laughs> ja, hoe oud ben jij? Ik ben 42. Oh, jij, jij klinkt veel jonger. Gelukkig maar. Ik, ik had me altijd bij jou een soort van een jonge surfgod voorgesteld. Die met ja, je op zijn slippers af en toe vanaf het strand zo die radiostudio inwandelt. Ja, ik zie mezelf nog steeds graag zo, hoor. Dus, uh... Ja, dat is altijd wel... Ja, we hebben nu op, op onze website ook de gezichten staan van de correspondenten. Maar bij sommige mensen valt het mee, sommige valt het tegen. Maar oh. ik heb jouw foto nog niet gezien, hoor. <laughs> dat zou ik ook zeggen. <laughs> ja, nee, echt serieus ook niet. <laughs> maar ik heb, hier, Wij uh, goed... ik heb hier in mijn draaiboek staan uh, dat jij een goede muzieksuggestie had. Nou ja, ik heb wel eens eerder verteld... van het Curaçao zijn natuurlijk altijd heel trots op, op, op, op landskinderen... die het goed doen in het buitenland. En er is een meisje dat is op de 18e naar Nederland gegaan om te studeren. Mm -hmm. en, maar ze maakt ook muziek. En zij doet dat al redelijk succesvol in Nederland. Het is een beetje de jazzhoek... Dus niet iedereen zal het kennen. Maar ze heet Chris Berry. Oké. Okay. En zij heeft op het noord Jazz in Nederland gestaan. Nou, dat vond ik natuurlijk super leuk. En sinds een aantal jaar heeft Curaçao een eigen Curaçao noord Jazz. En we hebben net gehoord dat ze dan dit jaar hier zal komen optreden. Nou, dat is nou, wel super leuk. Nou, gaan, we gaan er snel een keer een draaiboek uh, zetten. Want ik zie dat ze er nu nog niet in staat. Nee. Maar jij doet haar management... Nee, nee, helemaal niet, maar ik vind je vindt het, ik het, gewoon mooi. het echt heel leuk en we zijn trots op. Ja, nou ja, we gaan het, uh, we gaan het snel opzoeken. Dan, dan gaan we de volgende, volgende uitzending gaan we draaien. Katelijne, schrijf je dat op? Ze dus heeft het opgeschreven. Ja, blijf hangen, dan gaan we het zo meteen hebben over parkeren op uh, Curaçao... en uh, over de zwarte bladzijde in jouw bestaan daar. Oef. Klinkt heel zwaar. Maar ja. uh, misschien valt het wel mee omdat je daar ook nog heel veel zon hebt. En dan kan ik me Perfect. voorstellen dat dramatische dingen wel wat zonniger eruit kunnen zien. Absoluut, gaan we het zo over hebben. Gaan we het zo over hebben. Wolt Bodewes in Argentinië, goeienacht. Een hele goede nacht. Een hele goede nacht en ontzettend gefeliciteerd met je verjaardag. Ja, dankjewel, dankjewel. Kijk, kijken, nu hebben we iedereen gehad. Nu heb ik, van iedereen, uh, heeft me van iedereen gefeliciteerd. Het is wel een speciaal gevoel dat je vanuit alle hoeken van de wereld gefeliciteerd wordt. Mooi toch? Ja, dat maakt natuurlijk niet iedereen zomaar mee. Nee, nee. Het, uh, ja, ik ben... Even kijken, maar jij zit nou wel nou zondag, hè? Ja, je moet hier nog in Argentinië moet je nog een jaar horen. Ja. ja. Ik zou eigenlijk nu heel snel met, met het vliegtuig naar Argentinië moeten. Dan kan ik twee keer jarig zijn. Ja, ja inderdaad. Ja, ja. En jij je komt net uit Brazilië. Wat heb je daar gedaan? Ik heb uh, in Sao Paulo met ons bedrijf op een logistieke beurs gestaan. Oh, dat klinkt dat heel saai. Dat was heel leuk. Dat je? Dat klinkt heel saai. Ja, het was heel leuk, ja. Het was heel leuk, maar het was, uh, commercieel gezien was het uh, niet zo'n doorstaand succes. Maar het was wel erg leuk om uh, even een Portugees bij te spijken. Ik sprak het wel een beetje, maar ik heb er nu al uh, nou uh, tien, tien woorden meer, denk ik. Dus uh, dat is altijd mooi meegenomen. En ben je moe? Want zo'n zo beurs, ik, dat vreet energie, vind ik altijd. Ja, je moet echt de hele dag staan. En, ja. uh, het, was, uh, het liep bij ons ook niet zo heel erg storm. Dat was een beetje jammer. Hmm. Uh, we stonden ook niet op een goede plek. En, uh, en daarnaast, ik had uh, vannacht een nachtvlucht. Ik vertrok pas om twee uur s'nachts in uh, Sao Paulo terug naar Buenos Aires. ik, kwam, ik was pas om half zeven s ochtends thuis. En dan, toch en dan toch nog in de wereld van Filemon. Ik vind het fantastisch, Woltz. Ja. Blijf hangen, dan, dan spreken we zo meteen over parkeren... en over Gouden tijden Zwarte Bladzijde. Dat is het thema van de Boekenweek. Uh, ja, en dan ben ik vooral benieuwd naar de Zwarte Bladzijde... van jouw bestaan daar in Argentinië. Blijf hangen wereld@bnn.nl, dat is ons e-mailadres. Ben je een, een, een Nederlander die in het buitenland zit... en denk je, ik vind het wel leuk om af en toe een verhaal te vertellen op Radio 1... mail dan naar dat e-mailadres. En ook als je een thema hebt waarvan je zegt van... Filemon, zoek dat eens uit in het buitenland. Hoe zit dat? Uh, mail dan ook naar dewereld.bnn.nl. En we draaien ook prachtige, leuke, opgewekte muziek in het programma. Bijvoorbeeld van Jamiroquai, Seven Days in Sunny June. you want Miraquai. Ja, die staat uh, echt op het lijstje van de bands die ik nog wel eens live zou willen zien. Seven Days in Sunny June. Radio 1, PNN. De wereld van Philemon. We gaan even luisteren naar een stukje van Humor Lab. Ja, u heeft de fiets tegen het bankje aangeplaatst. Heel even. Kijk, nauwelijks hoor. Kijk maar. Ja, ja, officieel mocht het, mag een voertuig niet stallen. Dus volgens de wet oh. verkeershinder door. Uh... Nou, ik ben van de stad, stadstoezicht, dus oh, oh ja. ik zeg het maar even van... Nou, ik, uh, kijk maar. Hier. Nee, ja. ik, ik zit er helemaal niet tegenaan. Nee. Nee. Heeft u identificatie bij u misschien dan? Waarom? Uh -huh. Nou, dat, uh, daar heb ik het recht om dat te vragen, dus... nou, uh... oh, wel Ja? ja? Zou ik even mogen kijken? Geboorteplaats Goor? Nee, dat is uw achternaam, hè? Nee, dat is u met een Goor geboren, oké. Okay. Ja in orde mevrouw, mag ik heel even in uw tas kijken? misschien? Dus even preventief. Wat is dit voor een zien. Nou, Dat is preventief, dat is het nieuw beleid van de, van de gemeente Amsterdam. U ziet toch al mee dat ik niet in een of andere rare toestand, uh, wat is dat nou? Ja, nee, in orde, fijne dag, fijne dag. Ja, ik vind het heel raar, is, hè? dat kan u wel vertellen. Ja. Ja, vanaf juli 2013 kan je in Amsterdam alleen nog maar digitaal parkeren... en hoef je dus niet meer terug te lopen... en naar je auto om een bonnetje onder, de, onder, onder je ruit te leggen. Ja, en dat bracht mij op de vraag... hoe ziet het wat betreft parkeren in het buitenland? Sophie Schreuder in Australië. nacht nogmaals. Ja, uh, yeah, het is hier al, denk uh, ik... Over of iets, ja, ja, over elf, ja, maar ik zeg altijd gewoon nacht, ja. Want de, de, de meeste mensen ja, die ja, luisteren, ja, die, ja. Die, die, die, die leven nog in de nacht. Maar het is inderdaad bij jou lekker ja. ochtend al. Hey, heb jij een auto daar in Australië? Uh, ja. ja, een oud bakkie. Een uh, Hyundai Excel, een witte met een spoiler. Oké. Okay. Echt uit de jaren negentig. Klinkt wel cool. Heel leuk. Ja, heel cool. Hey, uh, Australië is natuurlijk een echt een enorm land. Daar mag je vast overal gratis parkeren. Uh, nou, dat denk je. Um, in Sydney is het helemaal verschrikkelijk. Uh, zelfs als je mensen even in de stad afzet, um, dan kan je zo'n boete van 250 dollar krijgen. En dat is uh, euro? Het in. Hoeveel euro is dat ongeveer? Uh, het is ongeveer, uh, uh, even kijken, 23... Uh, sorry hoor, 220 euro, sorry. Zo, dat is ja. echt, echt een hoop geld dus. Ja, ja, echt een hele hoop geld. Um, het zijn alleen maar loading zones, maar dan heb ik het dus echt over in het centrum. Mm -hmm. En daarbuiten heb je um, nou ja, echt plekjes waar je een kwartiertje mag parkeren of een half uur. Dat staat dan ook uh, op de borden. Uh, je hoeft niet altijd een ticket te halen. Helemaal niet als je alleen maar een kwartier kan parkeren, want dan is het natuurlijk geen zin. Mm -hmm. uh, maar het is, ja, het is echt mega duur en uh, ik vind nou, dat idee heb ik dat de politie hier veel meer respect krijgt van de mensen hier. In Nederland lachen we, ze een beetje uit, mm -hmm. uh, maar hier is het als je een boete krijgt, nou, dan krijg je ook een boete en daar valt ook niet over te onderhandelen. En uh, het is ook niet dat, dat filmpje dat ik of dat clipje dat ik net hoorde. Dat die man zich helemaal gaat uitleggen van nou ja, ik doe dus dit. En um, ja, hij klonk ook een beetje onzeker. Dat, zo is het hier helemaal niet. Nee, nee. Dus gewoon uh, bam, je krijgt een boete. En als je daar wat tegen te zeggen hebt, dan krijg je er nog een boete bovenop. Maar die boete krijg je ook van de politie? Ja, ja, die krijg je van de politie. Ja, in Nederland krijg je dat natuurlijk je van parkeerbeheer, van, van een parkeerwacht. Ja, ja, je hebt hier ook wel uh, van die city council uh, mensen die ook een beetje rondlopen. Maar die... Ja, nee, het zijn wel echt de, de politie die, uh, die alles nog die hen weer controleren. Okay. Eigenlijk krijg je alles direct van de politie. Ja. En is het parkeren duur? Ja. Uh, ja, het ligt eraan waar je wilt parkeren. Uh, hier is het echt, nou hier betaal je eigenlijk niks. Hier kan je gewoon gratis wel parkeren. Uh, maar in Sydney is het echt heel duur, helemaal als je naar de stranden gaat. En dan kan je ook vaak maar voor uh, uh, nou ja, anderhalf uur gooi je dan in de parkeermeter. En dan krijg je een ticket en dat doe je gewoon onder je ruit, inderdaad. En uh, ja, dat dus is, is heel duur. Ik weet het dus niet. Ongelooflijk. Al, denk ik denk van 5 tot 7 dollar of zo per uur. Jeetje. Ja. Nee, dat is oh, Ja, het is, is echt mega duur. Ja, want het is... Uh, dat, hoeveel euro is dat? 4, 5 euro per uur? Uh, ja, ja, zoiets. Ja, euro ja. 80, 80 eurocent in een dollar, ja. Ja, jeetje. Dat is, dat is, duurder, dat is nog veel duurder dan in Amsterdam. Ja, het is echt... Uh, ja, ongeveer centrumprijzen echt... van Amsterdam, denk ik, ja. Ja, ja, ja, ja, denk ik ook, ja. Maar dat begrijp je toch maar, niet, want uh, Australië is zo'n gigantisch land... en er wonen relatief weinig mensen. Zij zeggen, ja, er is toch een zat plek om te parkeren. Dan ga je dat toch niet zo verschrikkelijk duur maken? Of zit daar, denk je, een soort nee, van mil milieutax in? Uh, nou, misschien ook wel, dat weet ik eigenlijk niet. Maar het is hier natuurlijk dat je op bepaalde... Australië is onwijs groot, maar je kan alleen maar... Uh, ...langs de kust wonen, want uh, in het binnenland is allemaal woestijn. Uh, dat is echt, ja, dat is heel moeilijk om daar uh, je leven op te zetten. Uh, er is helemaal niks. Gewoon ook geen voorzieningen. En, nee. uh, dus iedereen, iedereen woont hier langs de kust. En er wonen hier 20 miljoen mensen. Uh, of 22 miljoen. En die uh, zitten dus allemaal uh, uh, langs de kust. Dus als je dat uh, opzoekt een keer op Google, uh, yeah. Earth, dan zie je dat ook allemaal. En dan is het midden van Australië gewoon helemaal leeg. Ja, ja dat, dat is dus, echt uh... Ja. Er zijn duizenden en duizenden kilometers waar gewoon niemand woont. Nee, nee, nee. nee dat is wel maar, fascinerend. Ja. Ben je wel eens doorheen gereden? Dat lijkt me echt fantastisch. Ja, het is echt... Ik ben, uh, vorig jaar zijn we naar Northern Ter Territory geweest. Dat is hmm. waar Darwin is. Dus uh, linksboven in Australië. Ja. En uh, ja, er is gewoon... zijn we naar een Aboriginal Community Gemeenschap geweest. Ja. En daar is gewoon helemaal niks. Nee. Alleen maar rood zand. En ik weet niet of je wel eens... Uh, van de film Wolf Creek heb gehoord? Ja, daar heb ik wel eens van gehoord, ja. ja. Daar heb ik wel eens een delen van gezien. Ja, nou, ja, dat is, nou die film moet je, ja, het is een horrorfilm. Maar, uh, en het schijnt ook waar gebeurd te zijn. Maar dat is echt een aanrader. En dan krijg je ook echt een beetje het idee... hoe uh, weinig mensen er dus in het midden van Australië wonen. Ja, ja, ja, ik ben gek genoeg nog nooit in Australië geweest. Of gek genoeg, maar ik ben in relatief veel landen geweest. Maar het staat heel hoog op mijn verlanglijstje. Met name ja, ook is, uh, om, om lekker al die wijn. wijngebieden af te gaan. Want daar ben ik dan weer gek op. Ja, ja dat heb je overal hier. Hoor, ja. Wijngebieden, zelfs waar wij wonen, hebben we ook een, een heel grote uh, wijn, uh, wijnstreek. Heerlijk, heerlijk. Hey, uh, Sophie ja. Schreuder, blijf hangen. Zometeen gaan we het hebben over, uh, over zwarte tijden. Zwarte bladzijden in jouw bestaan in Australië. Uh, ja. ja, misschien niet oh, zo'n vrolijk o, ik. onderwerp, maar ik, ik hoop dat het een beetje meevalt. Ja, okay. <totstuk> tot zometeen. Dat blijf goed. hangen. Marcella Bos op Bali in Indonesië. Goedendag nogmaals. Goedendag. Ja, je werkt daar uh, als freelance journalist, maar ook uh, uh, bij een uh, ICCO. ICO, um, ja, ontwikkelingsorganisatie. Ja, een ontwikkelingsorganisatie. Uh, moet je veel uh, betalen om te parkeren in Bali? Nee, helemaal niet. Het is wel uh, grappig eigenlijk, want Australië is, nou, Darwin het noorden is ongeveer één uur vliegen van Bali. Mm -hmm zou je kunnen zeggen, of anderhalf. En hier is eigenlijk geen beleid. Nee. Dus de, de, de is verder niet een serieus parkeerbeleid. Maar als je betaalt, en dat is vaak op de straat of voor winkels... dan is het voor de auto 2000 rupia, 16 cent. En voor de brommer 8 cent, 1000 rupia. En is dat relatief dat is... veel? Of voor, voor, voor begrippen daar ook niet in uh, niks? Nee, ook voor hier is dat niet veel. Nee? Nee, nee de meeste mensen kunnen dit uh, prima betalen... En in principe mag je overal parkeren? Uh, ja, er zijn, er zijn niet echt regels, maar je hebt bijvoorbeeld straten en dan heb je een witte uh, een, uh, een lijn. Dus dan heb je heel duidelijk, het staat aangegeven, van, ja, binnen die lijn kan je dan parkeren. Mm -hmm. Maar als dat er niet is, en je hebt ook geen parkeerwacht, dan kan je in principe overal parkeren. Ja. En dat, uh, ja, dus als je hier zegt digitaal parkeren, dan... En is dus dat eigenlijk maar een absurd gegeven. Ja. En al helemaal dat je vooraf betaalt. Je <laughs> betaal je achteraf ja. dus als je hebt geparkeerd en dan uh, betaal je, is altijd een parkeerwacht en die betaal je dan achteraf voor zijn dienst. Maar dat je vooraf ook niet betaalt, dat vinden ze hier ook uh, apart. En wordt dat wel allemaal gereguleerd door de regering? Of door de autoriteiten op Bali? Nee. Nee, nee. nee de autoriteit heeft er niks mee te maken. En uh, er, er is ook geen politie. Uh, uh, hoe noem je dat? De politie is er niet verantwoordelijk voor. Het zijn meer bijvoorbeeld bij winkels of banken dat zijn, uh, of overheidsinstanties. Er worden we gewoon parkeerwachten ingehuurd om dat, uh, om dat te regelen. Ja. Maar er is verder niet, uh, in, in, in, zeg maar, uh, hoe noem je dat in Nederland? Parkeerbeheer? Of, nou, ja, ja, parkeerbeheer. Of, of, of, of, of, nou, ik Dat ja. niet hoe je ja, het ja, Nee. Ja, dat, dat nee. parkeerbeheer. <laughs> nee. nee, dat bestaat hier niet. Ja, heb je zelf een auto? Nee, nee hè? Nee, nee maar nu is wel een brommer. Dus dat kost me elke keer duizend hoek, ja, acht cent. Ja, ja. Als ik hier iets wil doen. Ja, wel, wel bizar, ja, wat, toch? Ja, nee, dit, uh, dat is helemaal niks. Maar wat er, misschien wel uh, interessant is om te vermelden, is ergens ook triest, is dat de uh, parkeerwachten krijgen we een bepaald percentage van het bedrag dat hij uh, per dag ophoudt. Oké. Okay, dus dus... Je kan nagaan dat als, als, uh, als je 16 cent per auto krijgt, en dat gaat een, redelijk door op een dag, en je krijgt misschien 10%, ja dan verdien je dus bijna niks. Nee. Dus het zijn hier niet uh, de beste banen om het maar zo te zeggen. Nee, dus in Nederland volgens mij overigens ook niet zo hoor. Maar daar zal het nog wel een stukje nee, slechter niet... zijn. Ja, het is niet echt iets uh, wat je graag doet. En uh, ja, wat, wat je dus bijvoorbeeld kan doen als parkeerwacht, is bij een shoppingmall gaan staan of bij. Bij uh, lokale marktjes, waar dus heel veel af en aan verkeer is, dus veel mensen die boodschappen moeten doen. Ja, je slim opstellen natuurlijk, wat. om toch nog wat te verdienen. Ja, precies. Dan verdien je nog wat. Maar uh, ik weet bijvoorbeeld van mijn uh, collega, zij, zij je hebt soms een bonnenboekje. Mm -hmm. Dus dan krijg, moet je echt 2000 krijgen, echt een bonnetje voor 2000. Maar ik weet van mijn collega dat ze dan dat bonnetje, dat willen ze dan niet hebben. Oké. Okay. Dus dan kan die parkeerwacht kan het geld in eigen zak steken. Begrijp ik. Zo proberen ze wel een beetje die mensen... En dan krijg je er wel begrip als je voor als je, als je hoort wat ze verdienen. Hey, Marcella, uh, bedankt voor dit verhaal. Uh, ja. Een parkeerboete, dat lijkt me sowieso al een bla zwarte bladzijde. En uh, ook de hele tijd betalen voor je scooter. Maar uh, ik wil weten wat, uh, wat ook andere zwarte bladzijden van je bestaan... in Indonesië inhouden. Dus uh, blijf hangen, dan kom ik zo meteen bij je terug. En dan gaan wij even naar wat feitjes over parkeren uit de rest van de wereld. De wereld van Filemon. Oslo is met ruim 61 euro per dag de duurste stad ter wereld om te parkeren. Parkeren in Kopenhagen kost ruim 50 euro per dag. De Indonesische hoofdstad Jakarta is de goedkoopste stad om te parkeren. Het dagtarief is daar maar 63 cent. Amsterdam staat op de vierde plaats van duurste parkeerplekken in de wereld. In Amsterdam werd in 2012 aan 13,5 miljoen euro aan parkeerboetes uitgeschreven. De wereld van Filemon. Dolfijn FM-DJ Egon Sibrandi op Curaçao. Goedenacht nogmaals. Hey, goeiedacht. Is parkeren op Curaçao, is dat duur? Ja, er is sinds een aantal, nou misschien twee jaar, zijn er parkeermeters in de binnenstad. Dat is echt die helemaal hip dus. Ja, die <laughs> werken op zonne-energie, dat zijn wel supergave automaten. En je betaalt 50 cent per half uur. Zo. En, um, de gulden is, um, even kijken, 1 euro is 250 Oké, oh, oké, okay, okay. ja, dan, dan, dan, dan valt het nogal mee. Dan, dan is, dat is niet heel duur. 30 eurocent per uur. Ja, ja. En je kan ook een wielklem krijgen, want dat hoort er dus een beetje bij dat beleid. <laughs> en dat is wel heel geinig, want een wielklem vond ik altijd echt heel Hollands, maar dat hebben we dus nu ook opeens. En uh, die zetten ze erop en dan kan je hem weg laten halen voor 25 gulden. Oké. Okay. Dus u ving nogal schappelijk. Want ja, ja als, je, als je bedenkt dat daar iemand toch uh, misschien een half uur, bij elkaar een uur mee bezig is, ja. Dan, ja, dan vind ik dat nog, nogal schappelijk. Maar volgens mij, ja, in ja, Nederland ja. heb je ze niet meer. In Amsterdam zijn ze volgens mij sowieso echt afgeschaft, die wielklemmen. Ja, dat, dat klopt. Dat heb ik ook wel eens gehoord, ja. Daarom ja. heb ik ook zo lachen dat wij zo beter wel kregen. Misschien hebben wij de oude uit Amsterdam gekregen. Ja, want vooral heel veel toeristen kregen die wielklemmen en dat was dan heel slecht voor de naam van Amsterdam. En ja, want die toeristen zagen dat toch een beetje als toeristje pesten. Dus volgens ja. mij zijn ze daarom afgeschaft. Volgens mij gebeurt dat op Curaçao dus nu ook. Dat veel toeristen die in hun onwetendheid, want het is een beetje gek met nummeringen en zo. Dat veel mensen gewoon een auto neerzetten en dan weglopen en dan opeens een wielklaan <lacht> hebben. Ja. Want het is echt wel, je kan, je kan er dan heen lopen, een kantoortje. En als je dat vijf in de geeft, dan loopt iemand met je mee. Die haalt een uur af. Dus dat is wel echt een lachertje. Dus jij was overkomen hoor ik. Um, de, ik, heb, ik heb wel een mooie anekdote. Want we hebben een aantal jaar geleden hebben we ook een gehad. Dat waren die chemische ook nog wel, die, van die, die grijs, beetje langwerpige dingen. En, dat zijn die dingen waar je echt op zo aan moest draaien, waar die muntjes zo in kon doen en dan zo'n slag juist. moest maken. Ja, juist. Mooi ja. zijn die. Maar, daar zat wel een heel klein stukje digitale tijd in. Oh ja. En ik kwam eens dus een keer aan bij mijn auto. En toen stond er een man die stond zo'n bon uit te schrijven. En ik dacht, oh, en ik had het niet gedaan. Of, of in ieder geval was ik veel te laat. En toen dacht ik zo slim te zijn omdat een man zegt: Oh ja, nee, maar hij moet echt net een minuut afgelopen zijn. Want ik, ik kom echt net aan en ik, ik dacht dat ik nog wat tijd zou zijn. Ja, ja, ja. Ik kijk me aan en die moet lachen. En die drukt die knop in en die houdt hem vijf seconden ingedrukt. En dan staat opeens min drie uur en vijftien minuten <lacht> of zo. <lacht> dat kon niet dus gewoon zien wanneer het afgelopen was. Maar waar, waar je in Amsterdam dus echt gek van wordt, is dat je heel veel verschillende parkeerautomaten hebt. Je hebt er zelfs eentje, dan moet je uh, met een draaiknop. Moet je, Elke letter van het alfabet moet je los uitzoeken. En dan moet je erop drukken op de knop als je de letter hebt gevonden. En zo moet je je hele kenteken invoeren. En, en als je dan één keer fout doet, dan moet je helemaal overnieuw beginnen. Dat is echt verschrikkelijk. En vooral als het regent of, of, of het heel erg koud is. En andere, dan, moet je weer, dan loop je een heel eind en dan moet je ook weer het kenteken van je auto in één keer invoeren. Dan denk je, oh, wat is het kenteken ook alweer? En Dan ben je het weer vergeten, dan moet je weer terug. En dan loop je ook nog met twee kinderen te zeulen. Dus dat is wel heel vervelend. Dus ik ben wel heel blij dat die nieuwe maatregel er is. Dat iedereen gewoon digitaal kan betalen. Dat is wel een heel mooi systeem, ja. Het zou ja. dat moeten zijn natuurlijk uiteindelijk. Maar het klinkt ook een beetje raar dat je op zo'n... Eiland als Curaçao, de gemeenschappen zijn best wel klein dat je daar überhaupt moet betalen. Ja, dat was ook echt wel een beetje protest hoor. Gewoon een beetje voor het gevoel ook dat je, ja, weet je, het, het parkeren is hier voor de rest van het eiland. Je zet hem gewoon maar neer en dat kan in de berm zijn, dat kan op iemand zijn stoep zijn, dat maakt allemaal niet zo heel veel uit. Dus dat voelt wel echt een beetje heel westers, ja. zo'n parkeermetersysteem. Maar ja, het is, het is wel voor de beter. Ja, en, en de auto's worden nu ook wel echt netter geparkeerd, heb je het idee. Ja, en het oorspronkelijk idee was, maar dat is natuurlijk altijd maar de vraag of dat lukt op zo'n eiland. Dat het geld dat binnengehaald wordt met dat parkeergeld, dat wordt dan gebruikt om de binnenstad netjes te houden, schoon te houden, op te knappen en dat soort dingen. daar zie jij niet heel veel van terug, merk, ja, ik, merk ik, ik aan je toon. Dit soort toon. project is het heel vaag waar uiteindelijk het geld terecht komt. <laughs> dat klinkt wel weer heel Curaçao's. Hey, uh, ja. Egon, blijf hangen. Zometeen gaan we het hebben over de gouden tijden, maar ook de zwarte bladzijde van jouw verblijf op Curaçao. Okay. Dan gaan wij even uh, luisteren naar een uh, beetje muziek, wil ik zeggen. Maar we gaan eerst nog even naar Wolt. Sorry, Wolt. Ik was je bijna vergeten. Walt Bodewes in Argentinië. Nou, dat maakt niet uit. Komt het een jaar, hè? Dat ik dingen gaat vergeten. <laughs> oh, dat is gemeen. Toucheé. <laughs> nee, hey, ja, jij, uh, jij bent daar office manager van een Nederlands bagagebandenbedrijf. Ik moet je ja, wel ja, even vermelden. We Anders denken mensen, wat doet die gast in Argentinië? Heb je een ja. auto daar? Ik had een auto hier, ja, maar het parkeren werd te duur... dus uh, we hebben hem teruggereden naar Bolivia. Maar het gaat hartstikke slecht met Argentinië. Iedereen uh, wordt ja. steeds armer, maar het parkeren zo. wordt steeds duurder. Het parkeren wordt steeds duurder, ja. ja. Uh, ik denk dat je nou, voor uh, als je in een uh, publieke parkeergarage... Uh, de auto sta, uh, stelt, zet, dan uh, betaal je ongeveer 120 euro per maand, denk ik. 120, 120 euro op. per maand. Ja, dat is voor, dat is, voor, uh, voor, een, voor een grote stad is dat niet veel, hoor. Nee, dat is, niet, dat is op zich niet zoveel... Maar uh, goed, de salaris zit natuurlijk ook wel een stukje lager ja. in de En uh, je kunt hem ook op straat zetten. Ja. Uh, dan is het altijd, uh, zo zeker tegen de avond, als iedereen weer terugrijdt naar huis... een heel gedoe om een plekje te vinden op straat. Dus ja. dan kun je ook al met mensen allemaal uh, capriolen uithalen om, uh, om ergens neer te zetten. En ook wat, uh, wat naar voor en naar achter rijden om wat plaats te creëren. Dus dan de andere <laughs> auto's wat opzij. En echt een beetje Zuid-Europees, Daardoor is ze dat in ja, ook ja, Italië ja. en zo, ja. Ja, ja. En als je fout verkeert, dan, uh, ja, dan wordt hij door, uh, door de politie weggesleept. Dan zet hij in de buurt bij een politiebureau. Dus een hele rij auto's op straat die, uh, die allemaal aan de zijn. Is jij dat te wel, te wel zo voorkomen? Nee, mij niet. Nee, want oh. ik, had, ik had hier een parkeergarage gehuurd, uh, of een parkeerplaats gehuurd, bij een appartementcomplex waar we wonen. Oh, ja. en, uh, dus hij stopt gewoon altijd ja, vlak voor de deur eigenlijk. In, in Amsterdam kost dat 350 euro. En daar zegt hij. Ja, ja, ja, ja, ja. En daar, daar iets van 100 euro, meer dan 100 euro. Dus dat valt, als je kijkt naar wereldsteden, valt het nog nogal mee. Maar ja, ja ik begrijp, ja. Voor, voor, voor daar is het wel echt veel geld. Ja, ja. En met dus, openbaar vervoer is het wel rijden. allemaal goed te doen daar. Met openbaar vervoer is alles prima te doen. En uh, ik ga binnenkort ook een fiets kopen. Dus uh, dan uh, kan ik uh, lekker Nederland uh, rond fietsen. Wel levensgevaarlijk daar lijkt me. Levensgevaarlijk, maar goed. Er uh, zijn een paar fietspaden. Ja, dus, uh, en wielrenners wie heb je daar natuurlijk ook. ook. Ja. ja. Oké, okay, Wolt, zometeen gaan we het hebben over uh, de gouden tijden... maar ook de zwarte bladzijden van jouw bestaan in Argentinië. Uh, ik zou zeggen, bereid je erop voor. We gaan een pittig gesprek hebben met, uh, met hoogtepunten <lacht> en dieptepunten. Dat is automatisch met het thema. <lacht> Wolt, tot zometeen. Dan gaan wij naar MUZIEK I'm Jamie Lydell met Multiply. Radio 1, BNN. De wereld van Philemon. We gaan even luisteren naar een liedje... dat het gevoel beschrijft van ons volgende onderwerp. De... Ja, het illustreert prachtige thema waar we het nu over gaan hebben. En het is ook het thema van de Boekenweek. Ik weet niet of de organisatie daaraan heeft uh, gedacht. Of dat ze dit liedje in hun achterhoofd hadden. Maar uh, het thema van de Boekenweek is Gouden Tijden, Zwarte Bladzijden. Wat zijn de gouden tijden, maar vooral de zwarte bladzijden van onze correspondenten? De wereld.sbnn.nl, dat is ons e-mailadres. Mail als je in het buitenland zit en een mooi verhaal te vertellen hebt. Of... Uh, dat je een thema wil aandragen waarvan je zegt, zoek dat eens uit hoe dat in het buitenland werkt. Sophie Schreuders in Australië. Goedenacht nogmaals. Hi. Wat vind je nou de zwarte uh, bladzijde? Ja, je wil je zeggen, sorry. Ja, ja nee, nee, nee. Ik, uh, ik, ik vind echt... Dit vond ik echt mega lastig om te bedenken, moet ik zeggen. Um, want uh, nou ja, het leven is hier echt heel relaxed. Um, dus de mensen, daar ligt het niet aan. Of de omgeving ook niet. Maar wat is je hoogtepunt tot uh, nu toe? Laten we daarmee beginnen dan. Wat is je hoogtepunt? Uh, het hoogtepunt, nou, dat ik hier überhaupt kwam te wonen. En dat we uh, in een leuke, uh, uh, uh, leuk studiootje in Sydney woonden. En super dicht bij het strand en super dicht bij de stad. Oh, zalig. Ik vind hier natuurlijk een stad waar altijd wat te doen is. Ja. Uh, dus, en je leeft ook heel erg buiten. Dat vind ik hier zo leuk. Uh, mm -hmm. Bijvoorbeeld als je s'avonds door het dorp loopt, en dat was ook in Sydney, dan uh, door de buitenwijken. Dan zie je dus mensen buiten zitten en dan hebben ze een eigen bioscoop gebouwd, buitenluchtbioscoop. En dan zitten ze films te kijken op de projector tegen een witte muur aan. Dan hebben ze gewoon uh, in hun straat, hebben ze gewoon wat stoeltjes neergezet. Peelsje erbij, wat borrelnootjes. Heerlijk, ja. Ja, ja echt uh, hartstikke relaxed. Dus dat. Dat buitenleven, dat vind ik echt, ze uh, werken superveel uh, barbecues buiten de straat. Barbecues. Maar ben jij dan ook iemand die zo, ik heb dat ook, dat je zo heel weinig nodig hebt. Dat je, als er maar een lekker zonnetje is en, en leuke mensen en, en, en een klein pilsje, dan, dan heb je eigenlijk al genoeg. Ja, ja, dat klopt wel. Ja, ik ben heel snel tevreden. Ik heb niet zoveel nodig. En ik heb ook nooit even hoge verwachtingen. Dus nee. het, het valt me ook nooit echt tegen. Dat is een eigenschap ja. waar je, dat, dat merk ik nu... Echt veel steeds vaker. Daar, daar heb je echt ontzettend veel aan in de rest van je leven. Want ik heb ook al vrienden die moeten altijd ja, weer iets extreems doen qua sport. Of die moeten alles zien. Of die zeggen nooit van, oh dit is leuk. Die, die zeggen altijd, nee maar daar is het nog leuker misschien of daar. Dat, dat, dat brengt heel veel onrust met zich mee en minder geluk. Ja, oh, dat, ja dat ben ik het wel mee eens inderdaad. Uh, ik bedoel, je maakt ook natuurlijk een beetje je eigen geluk. Ja. Als, je, ja, als je zo snel tevreden bent. ja. Ja, uh, mooi gezegd. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ja. Hey, en, um, uh, maar er is vast ook wel iets gebeurd wat mi minder leuk was. Je hebt een rugbyvriendje, misschien dat hij thuis kwam dat hij alles gebroken had? Of? Uh, nee, dat valt, valt gelukkig nog mee. Uh, hij heeft wel twee keer een uh, knie reconstructie gehad. Maar uh, toen waren we <lacht> nog niet samen, dus dat uh, scheelt voor mij. <lacht> maar uh, het, is hier, ja, het is hier hartstikke duur. Dat oh, is ja. één. Uh, en uh, ja, dat ligt ook aan dat ze hier de distributie van, uh, van eten... en dat is heel best onhandig geregeld, heb ik het idee. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, te verbouwen hier alles zelf, dus al het fruit. En dat moet dan uh, van, als het bijvoorbeeld naar ons komt... en het wordt in North Queensland gemaakt, dan gaat het eerst naar Brisbane. Dus dan komt het langs ons dorp, bij wijze van spreken. En dan gaan ze in, in Brisbane gaan ze alles uh, weer uitzenden naar... Ja, ja, ja. Want, want die kosten heel hoog, dus dan is het fruit ook heel duur... Ah, dat is even een voorbeeld. En er is heel veel bureaucratie ook. Uh, en in combinatie met die laid backness hier, al die mensen zijn hartstikke relaxed. Dus dan bel je een keertje op om te vragen hoe het met een, bijvoorbeeld mijn visum aanvraag. Ik heb twee jaar, bijna twee jaar geleden mijn visum aangevraagd. En ik heb nog geen visum. En, uh, en dan bel je een keertje op. En dan zeggen ze, oh ja, sorry, we kunnen je niet helpen. Je moet gewoon wachten totdat je wat van ons te horen krijgt. En ondertussen moet je maar papierwerk aanleveren en uh, super veel geld betalen. Grappig, dat had ik helemaal niet ver, ver gedacht bij Australië. Nee, nee ja, dat is, het kan heel relaxed zijn. Dat vind ik ook echt een pluspunt. Dat iedereen ja. hartstikke uh, relaxed is. Ik bedoel, als je hier op zaterdagavond bijvoorbeeld naar uh, Bleekse rugby gaat kijken. dan staat ook uh, weet je, de huisarts een, een biertje te drinken met een putjeschepper. Het is allemaal super relaxed. Oh, dat is wel fijn. Niemand heeft problemen. Ja, dat vind ik, vind ik echt hartstikke leuk. En, uh, maar dat, ja, dat, dat de mensen dus ook zo relaxed zijn. Oh ja, we bellen je wel een keer. Ja, ja. ja dat, is, dat dus, heeft dan nog een keer keerzijde, ja. ja. Nou, ja, uh, dus dat ik, daar kan ik me af en toe... Ja, dat vind <laughs> ik altijd leuk. Uh, maar als, ik als je... Maar zomaar naar huis kan natuurlijk. Ja, ja, ja. ja maar dat is ja. iedereen, denk ik. Ja. Maar over het algemeen, als ik jouw verhaal zo hoor... dan uh, heb je het wel heel goed en leuk daar. Ja, het, echt. Je moet hier naartoe komen, Filemon. Het is ja. super leuk. Ik Ga weet zeker dat je hier... Uh, ook echt, uh, uh, ik moet praten. wel zeggen dat mijn vriendin niet zo heel happig is op wijnlanden. Want die is dan bang oh, nee. dat ik alleen maar wijn ga proeven. <laughs> ja, ja. Dus ik lok dan er dan altijd naar een de soort de land de toe. De en, dan, uh, en dan een keer <laughs> reden we dan weer ergens. Had ik een soort gebied in Duitsland dat had ik heel erg aangeprezen. En uh, ja. ja, ik kan heel leuk wandelen. Een heel mooi bos, lekkere restaurantjes. En op een gegeven moment was het stil in de auto. En toen zei ze: Phil, ik zie hier toch geen ja. wijnstokken om me heen. Hè? En toen had ze het in de gaten. <laughs> ja, oh, toch... mooi. Ja. Nou ja, nee, ik weet zeker. Ik bedoel, Hallo, ze kan hier hartstikke goed dingen doen. Je kan hier ook wandelen. Je kan hallo, die wijnstreken. Dan moet je, allemaal natuur, naar, je moet naar de wijnen. Eh, hoe noem je dat? Wijnpoeverij lopen. Ja. Zo maak je dan een hele mooie tocht. Precies, precies. En dan, eh, Als het daar is, is het wel helemaal relaxed. En dan, eh, en ik, dan kom, uh, ik kom snel langs. Ik vond het leuk dat je uh, zo in ons programma was voor de eerste keer. En ik, uh, je deed hartstikke goed. Dus ik hoop dat we je vaker mogen bellen. Ja, zeker. Ik vond het ook echt uh, heel leuk. Nou, leuk. En uh, een hele fijne dag daar in het zonnige Australië. Lekker layback. Ja, dank je. Ja, en jij goeienacht. Ja, dank Goeie dankjewel. je wel. Ja, dank en je. met je, je verjaardag. Ja, ja. ja. Dank je wel. Ja, oh, ja. Tot de volgende keer. <laughs> Oké. Okay. Tot de volgende keer. Marcella Bos op Bali. Goeie nacht nogmaals. <laughs> Hoi, goeiedag. Hoi, hallo. De zwarte bladzijde op het mooie Bali. Voor jou. Uh, Um, ja, nou, we hebben er volgens mij vorige keer kort over gehad ja. dat uh, een vriend van mij was overleden. Dat was wel een zwarte bladzijde, moet ik zeggen. Ja. Uh, en um, meer het leven hier is, uh, heeft hele leuke kanten, maar er zijn ook een paar... Het grootste nadeel is voor mij hier, is dat ik dus de eeuwige toerist blijf. Ja, dat begrijp ik. En uh, dat zich in heel veel dingen. Um, Noem er eens een paar. Corruptie, ver, ver, uh, Ja, als ik bijvoorbeeld met een taxi ga en ik ken de weg, dan uh, zal de taxi uh, zover altijd proberen om net een andere weg te rijden, zodat ja. weer net iets meer kan verdienen. Um, maar spreek jij de taal onderhand dan, wel? Uh, ja, het is uh, een, een beetje, want de voertaal bij mij op het werk, omdat het allemaal regionale collega's zijn is dus Engels. Mm -hmm. En dan daarbuiten spreek je hier op Bali ook heel veel Engels, want de meeste mensen willen gewoon hun Engels met je oefenen. Ja. Dus uh, mijn Indonesisch uh, is matig. Want ik denk als je perfect Het Indonesisch worden. spreekt, dat dat wel allemaal minder wordt. Dat kan ik me zo voorstellen. Nou, dan kan je in ieder geval beter onderhandelen, want een taxichauffeur, de laatste keer dat ik dus zei van hé, hey, je gaat de verkeerde kant op. Opeens dan begrijpt hij zeg maar geen Engels meer. Nee. En ja, mijn Indonesisch is dan te slecht om, om er dan echt een ja. discussie van te maken. Begrijp ik, ja. En, en dat was wel lullig, want er kwam het paraat van locatie aan en ik zei van ja, ik ga niet meer betalen dan, uh, dan 10 euro. En dat was 15. Het gaat niet om het bedrag, maar... En uh, toen ging hij een hele scène maken en allerlei mensen erbij halen dat ik uh, als buitenlander niet wilde betalen. En uh, zo'n... Uh, ja, dan werd ik eigenlijk een beetje in het openbaar te kijken gezet. Ja. Oh, Terwijl dat... hij natuurlijk eigenlijk mij aan het oplichten was. Dus... Ja. Hey, en als je nou... Dat zijn wel de mindere dingen. Als ik je nou op de man afvraag, wat ja? is tot nu toe het mooiste moment dat je daar hebt uh, beleefd? Je moet kiezen. Ik moet kiezen. Ja, kies de eenheid. uit. Um, het mooiste moment. Lastig, lastig. Nou, het mooiste moment uh, is, was op een reis die ik moest maken voor mijn werk. Mm -hmm. Ik weet niet of dat ook telt, dus niet Bali. Alles telt. Was, wat, jij, wat jij vindt dat telt, dat telt. telt. <laughs> okay, dat, uh, Vietnam, ik, was, uh, ik ging een project bezoeken... om daarover te schrijven en uh, richting Nederland te communiceren. En ik ging naar uh, Huwe. Ik weet niet of je ooit in Vietnam bent geweest. Nee, okay. ik ben nooit geweest. In het midden van het land ongeveer. Oké. Okay. Zou je wel... Kunnen doen, want daar kan je heel goedkoop bier drinken. Al weet ik, hoor ik net dat je een wijndrinker bent, maar voor 10 eurocent kan je daar... Maak uh, ja, maakt me niet zo uit als er maar alcohol in is. zit. Maar ga verder met je verhaal. <laughs> ja, um, Hué heeft de grootste lagoon in de wereld, dat weet ook bijna niemand. En um, het is ook geen toeristengebied, dus je kan er alleen komen op een bootje. En uh, nou, en Ik ben op een bootje met mensen uit de omgeving geweest, lokale mensen, en helemaal die lagoen afgegaan en het samen geleunst uh, met wat er voorhanden was uit de Lagoen, met mensen in hun hutje gesproken. En, ja, dat was echt zo bijzonder. Dat, dat maakt dat ik dit werk doe. Ja. En toen voelde ik me heel gelukkig als je daar zit en dat verhaal ik merk wel naar dat... buiten kan brengen. Ja, dat is mooi, ja. ja? Ik merk wel bij elk verhaal wat je er vanavond wel? verteld wordt... dat ik denk, oh ja, maar en dan is het ook warm, en dan is het ook warm... en dan heb je ook lekker weer, en dan heb je ook lekker weer... Het is, want het, is, ja. het is er zo koud, ja, maar ja, nou, dat, ook had je gezegd, ja ik heb ja. een rondje gelopen, denk ik, dan zie ik je al in het zonnetje lopen, dan denk ik, oh, dat dan is het sowieso al lekker. Ja nou het is hier wel, uh, ik, ik wil je niet een roos maken, maar, maar het is hier 30 plus gemiddeld, en het meer, meer van de dag uh, doe je echt niks. Maar ja dan kan je dus aan het strand zitten, of een beetje in het water hangen. Ik, dus uh, ik kan me voorstellen, ja, dat, uh, dat is wel gelukzalig, ja. Ik ga je afkappen, dus, ik kan uh, het niet meer aan, ik kan niet meer aan. Hé, Marcella. <laughs> ja, kom, anders, oh, kom anders een keer naar Bali. Ja, ik ga in, de hele wereldreis bopper, maken. heb ik, uh, eten. Oh, je gaat nu zeggen, niet naar Australië, <laughs> maar naar Bali. Ja, dat is, maar ja, ja. Ja, ja, precies. Maar op Bali heb je geen wijn, maar dan heb je weer lekker bier. Hey, ik, ga, ik, ga, ik ga er zeker een keer naartoe. Marcella Bos, ontzettend bedankt uh, voor deze bijdrage vannacht uh, van jou. Ja, we moeten even verder, want we hebben ja. nog twee uh, mensen hangen. Dus daar gaan we ook nog snel even naartoe. Maar ik spreek je snel weer. Ja. Dan ga je eerst ja, even ik luisteren. Ik is een mooi feestje van. Ga ik zeker doen. Dan gaan wij uh, even okay. luisteren naar wat feitjes over uh, gouden tijden uit de rest van de wereld. De wereld van Filemon. In de Verenigde Staten beleefde wapenhandel gouden tijden sinds er een 20-jarige dader op de Sandy Hook basisschool meerdere mensen neerschoot. De Amerikanen willen door het kopen van een wapen zich tegen dit soort ellende beschermen. Europa beleeft binnenkort misschien ook wel gouden tijden. Volgens de laatste analyse klimt Europa weer omhoog uit het economische dal. In Japan zien analisten misschien wel zwarte tijden voor de economie, als de Japanners niet opletten tenminste. In Nederland is volgens de zwarte kanon van Chris van der Heijden... een deel van de zwarte bladzijden gevuld met gebeurtenissen... als de jodenvervolging, kinderarbeid en de slavernij. De wereld van Filemon. Egon Sibrandi op Curaçao, DJ bij Dolfijn FM. Goedenacht nogmaals. Ja. Om meteen maar met de deur in huis te vallen. Wat was jouw zwarte bladzijde op Curaçao? Ik heb daar echt heel lang over na moeten denken, weet je dat? Dat, is dat vind ik een heel moeilijk. goed teken. Ja, dat is echt zo. Want ik, ik vond het echt heel moeilijk. Want ik, heb, ik woon hier nu twintig jaar en ik heb eigenlijk alleen maar geweldige tijden beleefd. Maar wat ik me kan herinneren, was, het was lang geleden gelukkig. Maar wat wel heel heftig was, ik ben een keer... Uh, ik heb een, een, er is een overval gepleegd op een huis waar ik was op dat moment. Mm -hmm. En uh, ja, dat was echt wel een, een moment... Dat je, dat je gewoon niet wil meemaken. En het was in de tijd dat er heel veel criminaliteit was op Curaçao... dus je was er eigenlijk altijd een beetje een soort van bang voor. Ik ja. je kon ook niet echt geloven dat het jou zou gaan gebeuren. En als je dan opeens er middenin zit... en er staat gewoon iemand in je woonkamer met een pistool op je gericht... Oh, verschrikkelijk, dan, dan ja. is dat toch wel echt wel een beetje zwart. Ja, ja, ja, ja. Maar dat is gelukkig heel lang geleden. Ja, het was ja. heel lang geleden. En dat soort geweld... Ik, ik heb er niet helemaal, helemaal gek door laten maken... Maar ja, ik heb me wel gerealiseerd dat het wel heel heftig was dat ja. ik dat meemaakte. Ja, maar die, die criminaliteit is dus echt minder geworden en je hebt uh, zoiets gewelddadigs daarna niet meer meegemaakt. Nee, het was ook echt in een periode dat je het heel veel hoorde en heel veel in de krant las dat het echt overal leek te gebeuren. Ik moet zeggen, als ik de, de statistieken hoor, dan is het nog steeds best wel heftig. Dan zijn er, volgens mij, is er iedere dag wel een overval ergens op het eiland. Maar het, is, het voelt niet meer zo dichtbij als het er toen was. Hey, en als je iets heel moois eruit moet pikken? Ja, dan moet ik toch de periode nemen dat ik hier werkte als duikinstructeur. Ja. Ik heb een aantal jaar samen met een vriend uh, met z'n tweeën in een duikschool gehad. En uh, ja, je kan je toch voorstellen dat het leven dan wel echt <laughs> super gaaf is. Werkt het voor vrouwen ook erotiserend, net zoals een ski-instructeur? Ik denk dat het erger is dan een ski-instructeur. Oh, wat een gouden tijden waren dat dan. En dat was mijn, zeg maar, halverwege mijn twintiger jaren, dus, het, dus het, alles klopte in die periode, alles. Ja, dat klinkt uh, wel heel erg ideaal. Hé, hey, en jij bent nu 42, zei je? Ja. Wil, wil je echt oud worden op Curaçao? Ja, absoluut. Absoluut, ik woon hier nu twintig jaar en ik, ik, nou ja, sinds 17 jaar weet ik al dat ik, uh, dat ik hier blijf. En ja, dat ik, hier, dat ik hier niet meer weg ga. Nee, dit is wel echt mijn eiland. Ja, want nog heel even en dan heb je langer op Curaçao gewoond... dan je ooit in Nederland gewoond hebt. Dat is precies waar ik de laatste tijd een beetje mee bezig ben. Ik ben op mijn 23e naar Curaçao gegaan. Dus mm -hmm. ik heb nog, nog twee, drie jaar en dan uh, zit, zit ik langer hier dan daar. Ja, ja maar je wil uh, ja, dus op Curaçao oud worden en niet uh, terug naar Nederland? Nee, dat terug naar Nederland heb ik een tijd geleden al uit mijn hoofd gezet. En ik, weet je, ik zou eerlijk ook zeggen... ik zou niet weten wat ik zou moeten doen. nee. En uh, ja, je kan ook nog, uh, het gaat ook nog goed met je radiostation, dus daar kan je ook blijven. Dat, dat, laten we dat hopen, dat dat nog uh, een jaar of twintig kan blijven. Ja, ja dat uh, klinkt ook vrij ideaal. DJ bij Dolfijn FM en dan uh, lekker op Curaçao. Ik heb niks te klagen. Dankjewel, Egon, en uh, ik hoop je snel weer te spreken. Oké. Okay. Wolt Bodewes in Argentinië. nacht nogmaals. Ja. nacht nogmaals. Eh... Uh, de, als je één mooi moment eruit moet pikken... uit de tijd dat je ja. nu in, in Argentinië bent, wat zou dat zijn? Ja. Uh, ik denk een van de mooiste momenten was... dat was, uh, denk ik, een maand of twee, drie geleden... toen uh, moest ik even met... Een, we waren met een project bezig in Uruguay, in uh, Montevideo, de hoofdstad. Mm -hmm. En daar moest ik in, uh, een onderdeel van het project... het was echt last minute allemaal moest ik even overvliegen naar Montevideo. Dus uh, ja, ongeveer middag uur hoor ik dat. Ja. Twee uur later zat ik in het vliegtuig naar Montevideo toe. Nou, het avond afgeleverd. En toen had ik de, he uh, verder de hele rest van de middag en de avond ik vrij. Toen liep ik door Montevideo. En toen dacht ik van, wat eigenlijk heb je toch best wel een gave baan. <laughs> ja, ik herken dat soort uh, momenten. Ja, ik het ook als ik ja. aan het filmen ben, heb je zo'n avondje vrij en dan zit je ergens in ja. Ja, ja en, en dan drink je wat, dan drink je een biertje of een wijntje en een lekker eten erbij. Ja. En dan heb je echt wel even het gevoel dat je even de hele wereld aan kunt. Ja, ja, ja. Het is wel jammer dat je dat gevoel niet de hele tijd hebt. Ja, dat kan natuurlijk ook niet. Maar in één keer overvalt ja. het je dan, hè? Dat klopt, ja, ja. ja. Dus ja dan dat, dan ik niet... de... dat voel je ook lichamelijk ja. helemaal, heb ik dan. Dat, dat je van die tintelingen door je lichaam voelt gaan. Ja, een soort, een soort uh, lichte verliefdheid. Maar uh, een brief op, op, op iets uh, onwerkelijks of op iets onpasbaars. Ja, nou, dat is een, dat is een gouden moment, kan ik me zo voorstellen. Een zwarte ja. bladzijde uit jouw bestaan in Argentinië? Een zwarte bladzijde. Uh, nou, ik, ik merk wel, uh, mijn ouders die waren zoals je weet een paar weken geleden hier op bezoek. En ze worden al een dagje ouder. Mm -hmm. En uh, toen dacht ik echt van, uh, ja, het, wat mij me meespeelt, dat is een foto, een groot nabuik van het buitenland wonen. Familie en vrienden wonen in, het, uh, in Nederland. of is een groot deel ervan. Ja. Dus als er wat met hen gebeurt, ja. dan kan ik er niet meteen bij zijn. Nee. En dat is iets wat ik me de laatste tijd wel heel erg van bewust word. Dat dat wel mee gaat spelen. Want het zou ook een uh, reden zijn om ooit een keer terug te gaan naar Nederland, denk ik. Ja, want wat is jouw intentie nu om daar te blijven? En daar bestaan op te bouwen? Ik wil nog uh, ongeveer twee, uh, Nou, ik denk nog minimaal één jaar naar Argentinië blijven en dan wil ik naar Costa Rica verhuizen. Ja, en, en daar dan blijven we wonen het liefst of? Ja, dat weet je niet. Ja, en daar een, uh, een hotelletje gaan oprichten of een, uh, zoals mijn uh, vorige collega al zijn, mijn vorige reporter, een school gaan uh, nemen. Onwijs bedankt voor je verhalen, Walt Bodewes. Ik ga ophangen. Want ja. uh, Frank van der Lende, is. het de, jaar Ja, Ja, dus de, de, Frank is de DJ hierna, van Nachtbrakers. En die komt nu met een taartje met kaarsjes aan uh, binnen gelopen. Dankjewel, jongen. Dat iedereen daar zo mee bezig is en daar zo aan denkt. Ja, maar het is ook, je bent net een uur jarig, toch? Ja, ja, ja. Of ja. twee uur of drie uur inmiddels, maar dus dat is wel... wel speciaal. Dus jij gaat het ook hebben, het hele uur over ik ga... verjaardagen? Nee, nee, ga... meen niet. Nee, ik ga het <laughs> over jou hebben twee uur lang, over nee. Filemon en over zijn verjaardag. Nee, nee, nee. <laughs> maar gefeliciteerd. Ik ga even ja. dag zeggen. Wolter, ontzettend bedankt en uh, ik hoop je snel weer te spreken. Oh, Wolter is al weg. Nou, Wolter, als je luistert, ontzettend bedankt. Frank, waar ga jij het over hebben, We nou ja, Laat het nog heel even over jou hebben. Ga je het nog vieren morgen? Uh, of eigenlijk vandaag? Nee, ja, morgen komt mijn moeder. Want uh, ik wist tot vanmiddag niet of ik uh, morgen moest werken, ja of nee. Oké. Okay. En uh, ik ga, getrouw ga ik altijd met, uh, met een stel vrienden en vriendinnen bowlen. Ik vind het gewoon mooi als een oud verjaardagsgevoel. En ja, het heeft ook zoiets slechts zo'n slecht ja. bolcentrum. En dan uh, heel erg dronken ballen gooien. Dus je verjaardags En daar gaan we altijd nog de uh, nachtleven in. En uh, ja, dus ik vind het altijd uh, heel leuk. Maar dat ga je niet morgen doen, maar verderop in de, in de maand of zo. Ja, ja, ja, 5 april als je het uh, oh, wil weten. Oh, dan weet ik waar het je <laughs> moet vinden. Hey, maar ik heb een taartje ik ben voor iemand je. iemand die het dus wel leuk vindt om jarig te zijn. mensen, ja, ik mensen heb een die even dat. Ja, ja. ja ik, vind het, uh, ik vind het hartstikke leuk. Nou ja, daarom heb ik ook een taartje voor je meegenomen met kaarsjes erin. Blaas hem even uit. Voor... Ja, kijk ik kijk ja, Ik vind het heel leuk gewoon. Ja, nou nee, ja, gefeliciteerd. Ja dankjewel, ja, dankjewel. Heb je al een cadeautje gekregen? Nee, ja, morgen krijg ik, uh, krijg ik een cadeautje. Heb je iets op je verlanglijstje staan? Ja, een nieuwe pan. God, een, een hapjespan. Ja, ik hou heel erg van koken. Ja, dan heb je goed als dus een goede. En een cappuccino automaat. Oeh, dat vind ik ja. wel een hele ja. goede. Ook voor in de nacht zo. Ja, dus... Uh, gefeliciteerd. Dank je. De Wereld van Filemon. The <laughs>